Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand opgepakt voor de moord op de Limburgse Xavier. Het gaat om een jongen van 19 uit Sittard. Het lichaam van Xavier werd eerder gevonden in een bos bij Sittard... nadat hij een week vermist was Hij bleek om het leven te zijn gebracht... Vorige week vroeg de politie aandacht voor de zaak in opsporing verzocht. Xavier zou op de avond van zijn vermissing een afspraak hebben gehad. We weten nog altijd niet of die informatie klopt. En zo ja, met wie hij waarom een afspraak zou hebben gehad. Daarom doen we nu ook een beroep op kennissen van Xavier. Als zij meer informatie hebben over met wie hij had afgesproken om die informatie met ons te delen. Hierna kwamen er 15 tips binnen bij de politie. Het is niet bekend of een van die tips er nu voor heeft gezorgd dat er iemand is opgepakt. PVV-leider Wilders stapt naar de rechter omdat hij wil dat er een rechtszaak komt tegen iemand die hem heeft bedreigd op Twitter. De man of vrouw stuurde een bericht aan Wilders met de tekst We Will Not Forget You Are Wild met daarbij een foto van mannen die afgehakte hoofden vasthouden. Het openbaar ministerie wilde de twitteraar niet vervolgen omdat hij waarschijnlijk in Turkije zit en het daarom niet gaat lukken. Maar Wilders legt zich daar niet bij neer. De kans is klein dat Cyril Dessers volgend seizoen bij Feyenoord blijft spelen. De club en de speler zijn het niet eens geworden over een contract. Dessers was voor een seizoen uitgeleend aan Feyenoord. De club uit Rotterdam wilde hem wel definitief overkopen voor 4 miljoen euro van Racing Genk. Maar dan moesten ze, er ook, moesten ze er ook samen uitkomen over zijn salaris. En dat is dus niet gelukt. En Duitse pompstationhouders vlakbij de Nederlandse grens maken zich klaar voor grote drukte morgen. Want dan wordt tanken in Duitsland een stuk goedkoper. En waarschijnlijk steken Nederlanders massaal even de grens over. Om op Gelderland ging naar een tankstation in Elten. Waar ze verkeersregelaars gaan inzetten. Men wil zien dat die straatbehörde daar een paar schilden opstelt. Langzamer fahren. Ja, of niet parken. Maar het is toch zo. Ja, het wordt een grote uitdaging aan die drukte, zegt hij. Ook zet de gemeente Borden neer om automobilisten te waarschuwen voor langzaam rijdend verkeer rond de benzinepomp. Het weer, er zijn wat buien, mogelijk ook met onweer, bij een graad of 19. Morgen vooral in het midden en noorden veel nattigheid, bij 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 The rest in peace. I don't wanna say goodbye, cause this one means in peace No son las agujas, tan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. No, oh, no, y es la fuerza que te llena, que te encuentra que te llena, que te arrastra y que te acerque a Dios, es sentimiento casi una sesión. La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 siento por tanto sufrimiento guardaba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 Ik vers les en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 Overal.